You're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 Peace.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 Een aantal gemeenten gaat Poolse en Roemeense arbeiders weren om woonwijken, zoals ze zelf zeggen, leefbaar te houden. Dat schrijft trouw. Volgens de gemeente Maasdriel, Zuidplas, Zaltbommel en Tiel klagen buurbewoners over geluidsoverlast en straten die vol staan met auto's met Oost-Europese kentekens.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 In de Randstad is vooral veel vertraging op de A27 van Utrecht naar Almere. Eerst sta je al in de file tussen Utrecht Noord en Hilversum. Daar staat vijf kilometer, want er staat een auto met pech... waardoor de rechterijstrook dicht is. Maar verderop is de weg helemaal dicht bij huizen... want de politie doet daar onderzoek naar een ongeluk. Gaat waarschijnlijk niet al te lang meer duren... maar je kunt wel beter omrijden via de A1 en de A6. Het begint overigens wel wat drukker te worden op die A6...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 I'm daddy, so we know your booty pop when they be drop. For me, my baby, where your treat is a Love the energy where you bring it on back. In your pepper peppering, you ever look queen, girl, in you never yet robbed. I know what she probably want for your talk. I depend, she precise and exact. Good love, girl, going too hard. Girl, likes like some flippers, gonna spread them into a bar. Hey good It's gonna be so bad. Ja. Zelfs in mij juicht had hij al iets. Dat is wel heel lang geleid hoor, Albert-Jan. Heel lang geleid. Je hoorde met de nieuwe single... ...te samen met David Ketter en Beggy G. Dat was de made love op de zaterdagmiddag van CfM. Nogmaals een hele goede middag. En leuk dat jullie allemaal luisteren. En straks gaan we weer aandacht besteden aan het Zonfoots nieuws in het kort. Maar die is deze van Duran Duran en de Wild Boys.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 in my life being a color.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 En ik heb gehoord dat ze ruim 100.000 zakken hebben uitgedeeld hier in de regio. 100.000 zakken. Nou, dat is een goed teken voor het groen. En iedereen kwam toch even langs, ondanks de min 10 gevoelstemperatuur. Ja, maar ja, ze konden het gratis afhalen. Toch? Ja, dat is waar. <lacht> Als het maar gratis is. Goed, Nou, vanmorgen zijn we dus uitvoerig geïnformeerd tijdens ons programma Goedemorgen Zandvoort... over de standpunten van de diverse politieke partijen ten aanzien van de, vanuit de verkiezingen aanstaande woensdag.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 Steven is inmiddels al flink uh, op leeftijd. En ze heeft heel lang geleden. een hit gescoord met Young Hearts Run Free. En dit is uh, een van haar laatste schenen singletjes geweest. We beginnen terug naar 2012. Met uh, Halleluja Anyway. Zo dadelijk het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen. Nou, het zonnetje schijnt nu lekker uh, hier in Stalfoort. En de temperatuur in de studio aan de tolweg 10a. Die <laughs> loopt hoog op. Ja, dus die kogel kan zo meteen weer omlaag. Zo meer over het weer. When the hearts get broke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 Want de temperatuur is niet zo koud, maar die wint. Maar goed, 22 filmen staan in het veld. Bij Zandvoort is het put het terug. Dus dat, uh, dat is een goed teken. En uh, ja, VW moet in feite een, een hobbel zijn vandaag. Er is nog niet zo gif veel gebeurd. Het is heel strak. Elke overtreding sluit fluiting. Waarschijnlijk door ook de kou en dergelijke. <lacht> maar ik uh, nee, kan nog niet zeggen wie, uh, wie van het vele het... Dat is allemaal, allemaal net begonnen. Ja, hebben ze daar geen uh, mooie ruimte dat je lekker verwarmd uh, naar het voetbal kan kijken, uh, Sean? Nee, nee, nee. Kijk, in zuid staan hebben ze van die hele mooie boksen. En uh, daar sta je binnen en je zo. Maar uh, jullie hebben me geen karretje meegegeven waar je te moeten gaan zitten. <lacht> dus je moet hier buiten staan op, binnen. Dus nou, gaan naar buiten, Ja, alles voor de radio, hè, dat weet je.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 En met poking tussen de enige ah, En dan zitten we hier.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 Dat was een cool uh, als, Ja, Als ja, ik een poster mogen ja. maken voor de gemeenteraadsverkiezingen... vrienden voor het leven. Dus vrienden voor het leven, de ziel van uh, Danny de Munk. Laten we hopen dat het aankomende woest ook gewoon nog vrienden voor het leven blijft. Hè? Gewoon, uh. Nou, de temperatuur in team momenteel. Althans, de gevoelstemperatuur moet een beetje warm worden, hoor. Met uh, de muziek van ZFN.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 laat a los, los, los, als je me laat ai, ai, delícia, delícia. me laat ai, als je me laat gaan, als je me laat me laat me laat ai, als je me laat gaan,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 ...maar twee... ...nog... Nee, ...en komt er weer... probeer komt weer eruit te komen. En... Uh, ook geen... Uh, ...nee, het is een saaie wedstrijd tot nu toe. Een saaie wedstrijd waar uh, weinig in uh, gebeurt. Is het uh, elftal van uh, SV Salford... ...trouwens op uh, volle kracht vandaag... ...of ontbreken er belangrijke mensen? Nee, nee, ik kan wel zeggen... Uh, justus is tussen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 Blijf blijft gewoon een lekkere dansbare plaat van dit moment. Deze single van Rita Ora. in ieder weer een plaatje uit de Europese hitlijst van ZFM. De Eurobreakdown die vanavond ook weer hoort trouwens tussen 7 en 9. En dan gepresenteerd door collega Mike Bule. Hij zet de 40 beste platen van Europa weer keurig netjes voor je op een rij. We gaan op nieuws en weer van 3 uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang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 I don't know It's just not